Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht, de editie van 18 februari 2014. Vannacht ga ik het hebben over Nederlandse gastvrijheid. Hoe staan wij tegenover vluchtelingen die naar Nederland komen? En zijn we bereid hen te helpen? En welke mensen zijn welkom en welke niet? Daar gaan we vanaf drie uur, twee uur lang over spreken. Maar dit uur aandacht voor jeugdzorg. We hebben met z'n allen van de jeugdzorg in Nederland wel iets heel ingewikkelds gemaakt. Geen mens zou het in zijn hoofd halen om, de, om, om, om kindergeneeskunde te laten regelen door 403 gemeentes. Dat waren dan wel voor kinderen met psychische problemen. Meneer Van Rij, goedenavond. goedenavond. Bent u psychiater? Nee. Bent u psycholoog? Nee. Orthopedagoog dan? Nee. Dus daar hebt u allemaal geen verstand van? U zult maar de ouder zijn van een zware autistisch kind en dan lezen in de toelichting op dit wetsvoorstel... en in antwoorden op vragen van deze Kamer... dat dit wetsvoorstel demedicaliseren en ontzorgen nastreeft. Waarom is het dan toch zo dat u een wet door de Tweede en de Eerste Kamer duwt... terwijl anderen met verstand van zaken, namelijk psychiaters... kinderpsychiaters, kinderpsychologen zeggen... niet doen, meneer Van Rijn, dat leidt tot rampen. De gemeente gaat niet op de stoel van de professional zitten. Net zo min als de zorgverzekeraar op de stoel van een huisarts gaat zitten. En dan zegt u... Uh, leuk, dat verstand van zaken, die expertise. Maar ik heb toch gelijk. Jeugdzorg. Er gaat veel veranderen. Uh, maar komt dit de zorg voor jongeren en hun ouders ten goede? Daar ben ik benieuwd naar. En daar hoop ik vannacht ook over te spreken met u. Heeft u ervaring met jeugdzorg? Bent u ook misschien bang dat de overheveling van jeugdzorgtaken... van het Rijk naar gemeenten... Nogal grote gevolgen met zich zal uh, meebrengen. Bel mij met uw verhaal. Dat kan op het gratis radio 1 nummer 1121... of stuur een mail naar nacht@eo.nl. en meepraten mee kan vannacht ook via Twitter. Hashtag Dit is de nacht. De jeugdzorg wordt momenteel betaald door de ziektekostenverzekering. Als het dan de politiek ligt, worden taken binnenkort overgeheveld naar gemeentes. U hoorde dat al in onze bijdrage zojuist een heleboel gemeentes. Veel mensen maken zich daar zorgen over. Angelique uh, Bergsma is uh, iemand die daar gegronde reden voor heeft. Zij is mijn gast vannacht hier in Dit is de Nacht. Uh, welkom aan de telefoon, mevrouw Bergsma. Ja, heel erg bedankt. Hallo, fijn dat u er bent. U bent moeder van uh, twee kinderen. beide met een specialistische zorgvraag. Ja. U bent uh, gespecialiseerd op uh, jeugdwet uh, richting uh, jeugd GGZ. Onder andere uh, belangenbehartiging bij de landelijke uh, oudervereniging Balans. Ja. Uh, daar gaan we het komende uur uh, over spreken. Um, is er een, een reden dat ik u aan de telefoon heb? Is dat omdat u uh, uh, uh, s'nachts uh, geen oppas kunt regelen misschien? Uh, inderdaad, dus ik heb natuurlijk twee kinderen, wat u wel zei. En uh, het is uh, niet handig om zomaar oppas te gaan regelen uh, die zij niet heel goed kennen. En s'nachts is het natuurlijk al heel erg lastig. Ja, is dat. Uh, wat, wat voor problemen kunnen ze zich dan voordoen? Uh, als er sowieso mensen zijn uh, die zij niet zo goed kennen, of uh, als mama er niet is, ja, dan is dat wat minder veilig. En dan Komt het vaak als een boemerang bij me terug? Bij de jongsten is dat niet het geval, maar bij de oudsten wel. Hmm. Um, over een aantal uren stemt de Eerste Kamer over een nieuwe jeugdwet die door gemeente uitgevoerd moet gaan worden. Ja. Wordt die wet aangenomen? Ik, ik, ik vrees van wel. Ja, er moet bezuinigd worden. En um, ja, als het dan op deze manier gaat. We hebben het natuurlijk met z'n allen kunnen volgen. Ja, um, ja ik, ik vrees van wel. Ik, ik hoop het natuurlijk nog niet. Ik vrees van wel. U, u zegt heel specifiek een aantal keren dat u, u vreest van wel. Ja. Wat is uw grootste angst? Nou, mijn grootste, echt mijn grootste angst is dat um, de, de, de vrij toegankelijke zorg... Hè, wat nu nog betaald wordt uit het basispakket... Uh, uh, dat gaat naar een gemeente toe. Uh, dat is niet meer zo vrij toegankelijk. Er zit nou nog maar een klein uh, budget aan. En ja, daar moeten heel veel kinderen uit uh, betaald worden voor goede zorg... En, als het geld er niet meer is, dan is het er niet meer. En mm -hmm. wat dan? Maar het hele idee achter deze wet is toch uh, om, om juist te zorgen... dat uh, de zorgleverancier dichterbij, uh, in dit geval, de jongeren zit... en dat daar heel veel geld te besparen valt. I ja, ik heb het nog niet gezien, hoor. Ik heb De besparing heb ik daar nog niet gezien. Uh, er zit, de gemeenten in Nederland krijgen natuurlijk heel veel taken erbij... Ja. Als we dan uh, bekijken dat daar een, een grote bezuiniging mee gepaard gaan. Um, de zorg dichterbij, nou ja, het was dichtbij. Ik, ik, ik begrijp nooit zo goed wat ze daar echt mee hebben bedoeld. Want uh, de zorg die was gewoon via de huisarts was die gewoon toegankelijk bij de jeugdrechtgezet vanuit het basispakket. Mm -hmm. En nu is het nog maar de vraag um, ja, welke zorgverlener je krijgt van je gemeente en ja en hoe dat eruit ziet en, en... De hele buts maar op. U, u zegt zorg was uh, uh, dichtbij. Uh, ja. uh, uh, uh, dat, dat staat haaks op wat onze uh, minister beweert. De, ja, de, de, maar de zorg is natuurlijk nu gewoon ook dichtbij. Uh, nu ga je naar een huisarts ja. en de huisarts die gaat je doorverwijzen uh, naar de jeugd GGZ. Ja. En dat gaat straks niet zomaar 1, 2, 3. Want dan gaat eerst um, een huisarts die zal of naar een, uh, een, een wijkteam uh, doorverwijzen. Er wordt eerst op een andere manier geselecteerd aan een poort. En hoe dat gaat, ja, dat is per gemeente is dat heel verschillend. Oh, dat is ook nog heel relevant. Dus uh, per gemeente gaat het een ander verhaal worden. Ja, hmm. ja absoluut. Ja. Mm -hmm. um... U kunt als, uh, uh, vannacht als luisteraar ook meepraten over, over jeugdzorg. Heeft u ervaring met jeugdzorg? Bent u ook bang dat de overheveling van jeugdzorgtaken uh, van het Rijk... naar de gemeente niet zonder gevolgen zal zijn? U kunt meebellen. Uh, uh, praat mee. Uw verhalen zijn bijzonder welkom. 0801121 Of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl. Um, en twitteren, dat kan ook via hashtag dit is de nacht. Uh, mevrouw Bergsma, ik kom zo meteen bij ja. u terug. We gaan eerst luisteren naar wat muziek van... The Bellamy Brothers. Let your love flow. U hoorde de Bellamy Brothers hier op Radio 1 deze nacht. Dit is de nacht. en dit uur spreek ik over jeugdzorg. Um, vanaf 1 januari 2015 zal alle zorg rondom kinderen... die psychiatrische hulpvraag hebben overgeheveld worden naar de gemeente. Dit betekent dat gemeenten de specialistische jeugd GGZ-zorg... dat nu nog vanuit het basispakket uh, verzekerd is, zelf moeten gaan regelen. Kortom, er is nog heel veel onduidelijkheid over hoe dat in de praktijk gaat werken. Om de kosten in de hand te houden wordt veelal ingezet op... Preventie. Een gezinsregisseur zal trachten het gezin door middel van het eigen netwerk terug te zetten in eigen kracht. Wat dat precies betekent, ook dat zal pas blijken na 1 januari. Vanaf diezelfde datum is de kinder- en jeugdpsychiatrie niet langer een verzekerd recht voor onze kinderen. Want vanaf die datum zullen gemeenten de jeugdgeestelijke gezondheidszorg zelf moeten gaan regelen. Kortom, er gaat veel veranderen. Dit uur spreek ik daarover met ervaringsdeskundige uh, Angelique Bergsma. Uh, Angelique, je bent er nog? Ja, um, yeah, ja. Yeah. Komt meteen ook al telefoon binnen aan de lijn Sigfried. Sigfried, hallo daar. Een hele goede nacht. Ik begrijp dat u twee kinderen heeft in de jeugdzorg. Ja, die, uh, de oudste is er nu met, die is nu uit, die is uh, 18 geworden. Mm -hmm. Maar mijn jongste die zit uh, nog onder uh, toezicht van een voogd, van jeugdzorg. Ja. Maar uh, het is één grote ramp. Ik heb ze twee jaar niet meer gezien. U hebt uw kinderen al twee Ik jaar niet meer ge gezien? Nee, door, door jeugdzorg, door het probleem. Ik heb nu gelukkig het contact weer. Mm -hmm. Maar uh, het kan nooit gekker worden als wat het nu al is. Maar uh, mag ik u vragen waarom u twee jaar lang geen contact heeft gehad met uw kinderen? Nou, het was zo. Op een gegeven moment uh, werd mij de vraag gesteld van... Uh, mijn zoon die woont tijdelijk bij mij. Of die woont bij mij. Mm -hmm. En mijn dochter woont nog bij mijn ex-vrouw. Ja. Nou, mijn ex-vrouw wou de kinderen niet loslaten. En uh, hele gesprekken meegaan, twee keer in de week. En uh, Toen op een gegeven moment, op een zaterdagavond, ja, moest ik mijn zomer ophouden. Ondanks dat ik bij mijn ex-vrouw was. En hm. zij had er zorg ervoor, maar zij een daar gedronken. En hij was weggegaan en hij kon niet weer terugkomen. Moest ik hem ophouden. Ik ja. zei, nou, noem moet het niet, niet gekker worden. Ik zei, ik heb, dit weekend heb ik vrij. Ik kan nou gaan en staan waar ik wil. Zeg maar. Mm -hmm. Maar ik kon nog geen putje drinken. Dus ik moest gewoon 24 uur per dag. En toen op een gegeven moment heb ik er aangekaart met de zag. Ja, maar u bent de vader. Ik zeg en de moeder dan? Ja. Yeah. Maar de moeder. Maar bent u nu opgeloofd? Uh, uh, en, en als we straks naar de naar dat hele spoed naar ja. de gemeenteraad, ja precies, we kregen één grote puinhoop. En, en waarom, waarom gaat het gekker worden, denkt u? Nou, de criminaliteit gaat omhoog. Uh, de jeugd weet straks uh, niet meer wat ze wel en niet meer kunnen doen, ja. omdat de gemeente die gaat uh, sowieso bezuinigen en uh, de kosten, wat het nu al kost, de hele jeugdzorg, yeah. waar ze niks voor doen. Dan gaat de gemeente gaat, uh, de goedkoopste zorg inkopen. Yeah. En heel eerlijk gezegd, dat hele systeem, het is in het uh, buitenland, is het al uh, gedaan. Denemarken en Wani is het niet overal al uh, naar de gemeente toegestuurd en ze zijn erachter gekomen dat het totaal niet werkt. Sevriend, mag ik je hartelijk bedanken voor je bijdrage? Um, dan ga ik naar een andere lijn. Roel. Ja, goedenacht. Een hele nacht, Roel. Ja, heb je ervaring ik, met ik, jeugdzorg? Ja, nou, ik, ik werk niet in de jeugdzorg, maar ik heb er vroeger wel mee te maken gehad. Mm -hmm. wat, je, wat je nu ziet, uh, de aanstaande maatregelen die op komst zijn... dat er een, een, een, een verschil gemaakt de ...vanuit de positie van de financiële positie van gemeenten... Ja. ...wat ze in Amsterdam niet krijgen bijvoorbeeld... Ja. ...vanwege de slechte financiële positie... ...kunnen ze in andere gemeenten wel krijgen. Dus er is geen gelijke behandeling van patiënten. Mm -hmm. uh, nogmaals, uh, vo mijn voorganger die zei ook al... ...als je zullen een gemeente die krabberkast heeft... ze zullen, uh, die kassen, zullen de gekopste zorg uh, gaan uh, uh, inkopen... Uh, en waardoor er een ongelijkheid uh, uh, uh, zal ontstaan yeah. uh, in, uh, in, in behandeling. Um, mevrouw Bergsma, dit is ook al waar u aan refereerde. Hè? Dat u, u, u, ja. u, u, u zei zojuist aan het begin van dit uur... Um, dat zorg per gemeente straks kan gaan verschillen. Ja, um, gaat dit ook betekenen dan dat mensen gaan verhuizen... of zorg via een andere gemeente gaan proberen te krijgen? Nou, Het is inderdaad zo dat als ik zeg maar merk dat mijn gemeente niet die zorg voorhanden kan... Uh, hebben. En dat je het zeg maar via een, be een bezwaarschrift, hè, als je het via een bezwaarschrift uh, ook niet... Je moet uiteindelijk moet je het bij een rechter afdwingen als het niet voorhanden is. En dat je het kan aantonen. Maar de, de... Laat ik het zo zeggen, dat het voor een burger wordt het sowieso ook al moeilijker gemaakt om uh, bezwaar uh, aan te tekenen, om naar de rechter te gaan. Want de eigen bijdrage is, het, is ook alweer een... Uh, op de een of andere manier wordt het steeds wel meer dichtgetimmerd en om zeg maar een illustratie te geven van hoe het kan gaan. Stel je bent inderdaad gescheiden en je hebt twee kinderen en beide kinderen hebben zorg nodig. Mm -hmm. Stel dat vader met het ene kind uh, in de ene gemeente woont en moeder woont met het andere kind in de andere gemeente. Uh, twee gemeentes dus met uh, verschillende beleid. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat uh, het kind bij, die bij vader woont wel goede hulp krijgt... Ja. uit uh, de jeugd-GGZ... en dat de moeder, de, het kind dat bij de moeder woont... het niet kan krijgen. Ja, en dan komt inderdaad... die, gelijk, uh, die, die, die rechtsongelijkheid. Ja. Dat ja. kan niet. Dat uh, is heel vreemd. Uh, uh, Roel, wil je hier nog op reageren? Ja, ik, ik, ik had... Ja, want uh, nu het uit het uit pad van de gemeente komt... Ja. en niet meer uit het pad van de... zorgverzekeraars... Uh, hebben de zorgverzekeraars daar dus... financieel belang bij. Ja. En ik vraag me af of dat... Uh, ook de premieverlaging leidt voor degenen die uh, het basispakket hebben afgesloten. Maar hmm. waar zo... blijft, blijft nu de zorgverzekeraars dat niet meer gaan betalen? met de ingang van 1 januari 2015. Uh, hebben ze toch een, een, een overschot in het feit dat ze een verstrekking niet meer uh, betalen. en dus dat zelf in de zak kunnen steken? Uh, uh, wat denkt u hierover, mevrouw Bergsma? Nou, ik heb dat wel eerder een keer voorbij zien komen, die vraag. En het is natuurlijk ook interessant om, om dat mee te nemen en uh, daar eens over na te denken. Het feit blijft, uh, dat is een stukje premie. Hè. Dus, dus de jeugd GGZ-zorg, dat, ja, dat wordt straks niet meer vanuit de zorgverzekeraars, vanuit het basispakket betaald. Dus, met de, dus er gaan winsten komen. Um, die zijn er natuurlijk ja. al, dus ja. Het is wel een goede vraag. Maar een marktwerking en dat zal zijn effect hebben op jeugdzorg? Ja, dat is de, ja. dat is de, dat is de verloedering van de marktwer marktwerking en de zorg. Ja, de ja verloedering, en wat en de, de gemeente... Verloedering. Inderdaad. De verloedering, verloedering in de zorg. Ja. Met, met gemeenten krijg je natuurlijk een soort van een benchmark effect. Nou, dat, dat, dat wil je niet. Nee. Kijk, welke gemeente, die, welke gemeente levert de beste zorg? We hebben het over... Kinderen. En dat moeten we niet vergeten. We hebben het echt hier over kinderen. En daar praten we over. Roel, mag ik je bedanken? Graag gedaan. En een, een goede nacht. verder. Dank u wel. Dag. Um, mocht u mee willen praten vannacht over jeugdzorg uh, en, en de, de problemen die toch wel echt verwacht worden vanaf 1 januari 2015. U kunt bellen, net als Roel juist deed, en voor hem Sigrid, naar 0800-1121. Dit uur spreek ik met uh, Angelique Bergsma over jeugdzorg en de uh, uh, ophande veranderingen uh, betreffende jeugdzorg. Maar ik praat ook graag met u daarover. Heeft u ervaring met jeugdzorg? Werkt u? U misschien bij jeugdzorg? Of heeft u kinderen gehad die uh, gebruik hebben gemaakt van jeugdzorg? Praat mee vannacht 0801121. Uh, aan de lijn hangt nog steeds, als het goed is, Angelique Bergsma, uh, gespecialiseerd op uh, uh, de Jeugdwet richting jeugd GGZ en onder andere, dus ik noemde dat al, belangenbehartiger bij de landelijke oude vereniging Balans. Um, maar in de eerste plaats ook moeder van twee kinderen die allebei een, een specialistische zorgvraag hebben. Um, uw oudste zoon is een ernstige vorm van, van autisme. Uh, wat heeft hij precies en wat betekent dat voor uh, de zorgvraag? Nou ja, hij heeft inderdaad een, een, een vrij moeilijke vorm van autisme. Um, daarbij kan hij werkelijkheid en fictie eigenlijk niet uh, uit elkaar houden. Um, tot voor kort is het zo geweest dat niemand ook maar iets aan hem merkte. En dat hoor je eigenlijk bij heel veel kinderen met autisme, dat je... Dat je het niet ziet en dat je het niet merkt. Met het gevolg dat zelfs voor een, een specialist, dus echt een, een doorgewinterde specialist, yeah. het soms nog wel eens heel moeilijk uh, traceerbaar is. Oh. En dus het, het, het manifesteert zich bijna eigenlijk alleen maar thuis, buitens huis, dan bouwt zich spanning op. Yeah. En in huis, dan moeten die spanningen eruit en ja... Want mensen zien, buitenshuis is gewoon een kind... wat zich redelijk goed aanpast. Mm -hmm. En dat is, heel, dat, is, dat, is, dat is het moeilijkste eigenlijk van alles. Gaat dat nou straks naar een gemeente toe... waar in een voorportaal, zeg maar, om een schifting te doen... wie mag wel naar de jeugd GGZ en wie mag niet naar de jeugd GGZ, ja, dan, dan gaan er heel veel kinderen en ouders sneuvelen. Ja, om, om, omdat uh, wat u zegt niet duidelijk is... wat er precies aan de hand is met een kind... Nee, en wat men niet ziet, is er niet. Dat, nee. dat, dat heerst nogal best wel in Nederland. Maar uh, um, betekent dit dat u zo'n vanaf 1 januari... Uh, de uh, zorgbehoefte van, van uw zoon op, opnieuw moet gaan duiden... en uitleggen wat er met hem aan de hand is? Moet u dan nou, een soort bewijsvoering daarvoor aanleveren? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, Dat, dat, dat is een hele goede vraag. Want kijk, mijn oudste zoon, daar hebben wij natuurlijk al een, een, een vuistdik dossier van liggen. Mm -hmm. Uh, mijn, de, ...de wethouders in mijn gemeente die geven aan... ...nou nee hoor, wij gaan geen her, wij gaan deze indicaties gaan wij niet herzien. Okay. Uh, maar het concept zegt wel wat anders. Hè? Dus het beleidsnota, wat, wat de gemeenten schrijven over, over hoe het allemaal straks moet lopen... ...die zegt toch weer wat anders. Dus het spreekt zichzelf tegen. Maar wij weten het dus feitelijk nog steeds niet. En dat is ook vanuit de jeugdwet. Is dat niet duidelijk... Worden de indicaties herzien? Het lijkt mij wel, want er zit al meteen bij het zittend bestand... noemen ze dat, dus de, men, de kinderen die al een, een indicatie hebben... Mm -hmm. um, daar gaat natuurlijk al zo meteen een klap geld naartoe. En dan hebben we het nog niet eens over de nieuwe aanmeldingen. Dus er is nog geen duidelijkheid over. Ouders, wij, wij zitten nog steeds, echt, wij tasten echt volstrekt in het duister. We krijgen geen eenduidig antwoord... Uh, althans, ik niet van mijn gemeente, dat kreeg uh -huh. ik geen eenduidig antwoord. En, en de zorg voor uw zoon, ho hoe is dat nu geregeld en, en wat voor zorg maakt hij uh, gebruik van? Nou, jeugd GGZ, dat zonder meer. Um, en even bij... voor de mensen die niet weten wat dat precies betekent? Nou, we moeten voorstellen dat de uh, jeugd GGZ, dat is de psychiatrische hulp. Uh -huh. uh, uh, zij schrijven ook medicatie voor indien dat nodig is. En dat maar... gebruikt uw zoon ook? Ja, ja. Ja, ja dat, uh, hij, uh, hij gebruikt antipsychotica, zodat hij ook echt in het hier en nu blijft. Om het een beetje te dempen, zodat hij ook echt functioneert. Um, Naast zijn autisme heeft hij een hele forse ADHD. Um, dat is geen leuke combinatie, dat is voor hem ook heel erg moeilijk. En daarvoor gebruikt hij ADHD-medicatie. Nou ja, er is natuurlijk zoveel om te doen. En uh, weet men niet echt wat wat het is waar we over praten... Mm -hmm. ja voor je het weet heb je natuurlijk een, uh, een stigma. Hè? Dan heb je een etiket, je hebt een label... en dan hoor je eigenlijk in een groep kinderen die allemaal... ja, ach ja, iedereen heeft dat toch wel. Hè? Iedereen heeft ADHD of iedereen heeft toch tegenwoordig autisme. Ja, daar zijn de kinderen natuurlijk niet bij gepraat. Nou, die, die, die kinderen krijgen hulp. Die krijgen uh, psychiatrische hulp. Mm -hmm. En dat kan uh, betekenen dat ze een behandeling krijgen... Uh, mijn oudste heeft dat nooit kunnen hebben. Die heeft uh, zoveel al aan, aan spanning opgebouwd op zijn school. Dat in na schooltijd was er nooit mogelijkheid om hem te behandelen voor zijn problematiek. Mm, uh, omdat hij eigenlijk al heel erg overbelast was. Hij was altijd al heel erg overbelast, juist. Ja, klopt. Um, nou, nu heeft hij de afgelopen vier maanden thuis gezeten. Omdat het onderwijs gewoon voor hem niet aansloot. Mm. Uh, met het gevolg dat wij nu... Uh, naar een andere dagbehandelcentrum moeten gaan. Heel langzaamaan moeten wennen in een andere plaats. En dat uh, levert nog meer stress op dan als wat uh, de school opleverde. Dus wij houden onze hart vast. Ja, ja ik begrijp het. Uh, überhaupt is, lijkt me met uh, uh, uh, kinderen die, die met autisme uh, te kampen hebben... Uh, enige vorm van verandering niet, niet wenselijk. Nee, zeker niet. Nee. Um, we hebben een huizen oma aan de lijn. Mevrouw Post, een hele goede nacht. Hallo. Goedenacht. Hallo. Nou, uh, het is zo dat. Uh, terecht gezegd, u heeft een oma aan de lijn. Mijn zoon is gescheiden. En toen waren de kinderen. Twee, vier en zes jaar. Hm. En uh, toen hebben wij dus. Uh, uh, toen is hij beschuldigd. van iets wat helemaal niet gebeurd is. Daar is hij ook niet voor veroordeeld. Maar hm. het is wel zo dat de kinderen, dus daardoor. De, Vader niet mochten zien. Uh, en, uh, en, en, en dat is dus uh, dat heeft gerespecteerd in twintig jaar. En maar niet alleen de vader zag zijn kinderen niet, hey. maar ook oma niet. wij, opa en oma niet. Hmm. En uh, we gingen dan wel eens naar het schoolplein, of hoe dan ook. En dan werden we daar door de politie opgewacht, want ah. zij zei dat wij kidnappers waren alleen en daar stonden wij in de kou en en, en. En, en, en uren wachten totdat er een, op het schoolplein... Dus ja, we, eerst wisten we het adres niet... want ze veranderden steeds van het adres. Dus ik moet u zeggen... en dat is ook door jeugdzorg gekomen... ze hebben in geen enkel opzicht... hebben ze ons daarmee van dienst gezeien ja. of geholpen. He? Opa's en oma's, die lijden daar ook onder. Ja. Want nu zijn ze dan... 27 en uh, uh, 24 en uh, 21 en ik moet u zeggen, uh, er is totaal geen contact. Nog steeds niet? Uh, het, nee, nee de kinderen staan nu op zichzelf, maar ja. uh, ze, ze, het, het, ze kennen ons amper. Ja, dat is niet gebeurd. Het dus... is een... Het is een vreselijke toestand. En het zijn onze enige kleinkinderen. Oh. En daardoor heb je ook als oma en opa heel veel verdriet. En als jeugdzorg dan de vrouw gelooft... die dus al maar doorgetracht heeft om die kinderen bij zich te houden. Want ze was bang dat de kinderen dus van ons zouden horen, schijnbaar. Datgene wat waar zij dus... Uh, ja, u, uw zoon van betekent. zoon voor ja. beschuldigde... Uh, dat, uh, dat dan de kinderen... Uh, op een of andere manier door, door contacten dus... Uh, maar, uh, tot, tot tot nu toe... zelfs afgelopen december... Hmm. vorig jaar... en... Ook in het nieuwe jaar geen verjaardagskaartje, geen contact gehad, nog per telefoon. Die kinderen die weten gewoon niet meer dat ze een opa en oma hebben. En euh, daar zijn ze mee opgegroeid, ze zijn daarmee gewoon, ik vind het een verschrikking. En als jeugdzorg dan ook nog dus daarin dus, uh, toestemt en alleen haar hoort en niet van twee kanten, dat ze niet ons horen. Uh, uiteindelijk, het kind van zes, die was recalcitrant, dat was de oudste. En die was recalcitrant in huis en toen moest hij dus naar Amsterdam, naar een, een, een centrum. Mevrouw Post, ik ga u heel even interruperen, want u, u, u, u, u, mevrouw Post... Um, want het wordt anders een, een, een heel lang en heel gedetailleerd verhaal. Er ja. zijn ook andere mensen die eventjes uh, hun ja, verhaal ja, kwijt willen in de uitzending. Ja. Mag ik u uh, bedanken voor uw, uw persoonlijke, maar hele verdrietige uh, verhaal? Ja, het is echt verdrietig. Ja. Dat kan ik u wel vertellen. Dat, uh, dat, dat begrijp ik. Wat je allemaal meemaakt in die tijd. Nee. Ja. Het is echt, echt heel erg geweest. En... Oh, Dank u wel, mevrouw Post. Dag. We praten vannacht over uh, de veranderingen die op handen zijn... rondom uh, uh, jeugdzorg en de jeugd GGZ. En voor de duidelijkheid, daar zit natuurlijk wel een verschil in. Je hebt jeugdzorg als in de organisatie die ingrijpt... Uh, uh, uh, nou, bijvoorbeeld in het geval van um, de zoon van mevrouw Post... in een scheiding en, en wanneer uh, kinderen bij de een of de andere... Uh, um, uh, ouder geplaatst worden. Uh, ik praat daarover met uh, Angelique Bergma. Zij is mijn uh, deskundige vannacht. En uh, u kunt meepraten uh, mee vannacht. Dat kan via 0801121. 1121. -0800 maar we gaan eerst even naar een stukje muziek van Admiral Freebie. And I fell in love with you. Because there was nothing else. There was nothing else to do And I knew it wouldn't make me blue De nieuwe single van de Vlaamse Admiral Freebie Fell in Love With You. En um, ik vind het een prachtig liedje. Ik vond hem heel leuk. Um, we praten vannacht over een zwaar onderwerp in dit eerste uur, dit is de nacht. Namelijk jeugdzorg. Aan de lijn hangt Angelique Bergsma. Um, maar tevens belt zojuist Claudia. Claudia? Ja. Hallo, een hele goede nacht. Uh, heb jij te maken met jeugdzorg? Uh, ja, indirect wel. Uh, leg eens uit. Ik heb een zoontje met een beperking. Uh, motorisch uh, doet hij het fantastisch. Mm -hmm. Alleen uh, hij heeft ontwikkelingsachterstand en last van sensorische integratie. W wat is en dat, Claudia? dat maakt, uh, hij heel erg gevoelig is voor prikkels. Dus als er veel gebeurt, dan kan hij dat niet goed verwerken. En ja, dat heeft nog wel eens uitwerkingen in woede en ja, stilvallen. Het is best lastige materie. Ja. Mm. En ik loop nu al tegen alle bezuinigingen op, want hij zat op een opvang twee dagen in de week. Mm -hmm. Dat ging hartstikke goed, alleen ja, dat is wegbezuinigd. En uh, daardoor is hij dus bij medisch, uh, ja, medisch kinderdagverblijf terechtgekomen, omdat er verder niks anders is. En ja, ik maak me erg zorgen over wat er in 2015 gaat gebeuren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat voor opvangplek had je zoontje voorheen dan? Wat, wat, wat was daar anders? Uh, ja, meer uh, orthopedisch uh, of orthopedagogisch gericht. Dus uh, ja, hij zat met wat meer kinderen, of met minder kinderen in een, uh, in een groepje. En mm -hmm. dat werkte gewoon heel erg goed. En ja, hij kan dus niet naar reguliere opvang, omdat dat gewoon te veel stress voor hem gaf. Ja. En dat uitte zich dan s'nachts vaak in epileptische aanvallen. En ja, dat is behoorlijk vervelend voor het mannetje zelf, maar ja, voor de ja, moeder dus ja, ook. Ja, ik wou net naar zeggen, dat er niet in. Een flinke belasting ook voor een, uh, voor een, voor een moeder. Maar is het duidelijk wat, wat, wat de, de verandering in, uh, in de jeugdzorgwet. Uh, wetgeving vanaf 1, 1 januari, precies voor jullie zal gaan betekenen, Claudia? Uh, zoals het er nu uit gaat zien is dat er gewoon nog minder vergoed wordt dan dat er al vergoed werd. Dus dat wordt echt die kraan, die wordt echt bijna echt helemaal dichtgedraaid. En uh, ja, ze, ze zien graag dat je meer op je op je netwerk terugvalt en mantelzorg. En ja, die zijn niet allemaal voorhanden voor iedereen. Niet iedereen heeft een even sterk netwerk. En, ja, je, ik kan dus die kleine jongen van mij niet zomaar ergens achterlaten. Want ja, je weet niet altijd hoe die reageert. En nee. dat is best wel heel erg zwaar. Ja, ja ik, ik kan me daar iets bij voorstellen. Uh, uh, Angelique, dit verhaal moet je bekend voorkomen. Absoluut, ja. ja. Heb je dan nou misschien een, een advies... Wat, wat Claudia als moeder zou kunnen uh, ondernemen op dit moment voor haar zoontje? Ja, dat wordt wel heel lastig hoor, want... Um, uh, want mijn zoontje heeft zelf namelijk ook dat, dat sensor, uh, sensor uh, integratietherapie dat, dat heeft hij zelf, mijn eigen mannetje ook vanwege de prikkels um, mm -hmm. ik, ik kan eigenlijk niet echt een tip geven dan alleen maar uh, richting de gemeente begeven en goed kijken welke uh, uh, ik weet niet in welke gemeente uh, Claudia woont maar het is wel heel goed om, om uh, op de site van de gemeente te kijken van nou wat staat er in de beleidsnota en we moeten het echt op deze manier doen om richting de gemeente aan te geven. Van, jongens, luister, wij, als, als, wij, als jullie echt die kraan dichtgooien en jullie nemen deze problemen niet serieus, dan, dan gaan wij alleen maar een hele zwaardere uh, uh, tijd tegemoet. Kijk, ja. we, we moeten echt goed voor ogen houden dat de, de spree, het spreekwoord is er niet voor niks. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ja. Ook voor dit soort kinderen. Want deze kinderen hebben legio-kansen. Maar als, wij, als zij ze niet krijgen omdat daar gewoon op bezuinigd gaat worden... ja, dan, dan keren de kansen zich. En dat mag niet. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus de tip is, lees, lees goed wat er aan het gebeuren is ja. en ga naar de gemeente. Ja, dat lijkt me ook heel, heel verstandig. Omdat er natuurlijk nog wel even... Uh, we hebben nog uh, een, uh, een aantal maanden te gaan tot 1 januari... dat het heel goed is volgens mij als mensen zich nu al gaan melden bij hun gemeente... met hun vragen, hun opmerkingen, ja. uh, ja. eventueel adviezen of initiatieven. Ja, maar het is niet zoals nu is het ook... dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars... Mm -hmm. heel even kort door de bocht... dat is waarom ik nog wakker was. Uh, mijn kind krijgt dus pre-verbale logopedie. Ja. En daar hangt post een kaartje aan... omdat het is specialistische uh, hulp. En ik kreeg vandaag van de aangistoren... dat ik maar 14,50 vergoed krijg. En dan denk ik, jongens, dat kan niet. Dat dus kunnen jullie met z'n allen niet menen. Ja. Terwijl, ja, dat, dat zijn toch wel dingen waar denk ik niet alleen ik tegen loop... maar ik heb af en toe echt het idee... dat die 1,5 miljard alleen bij mij bezuinigd wordt. Ja, nou, ja. Dat, dat, dat snap ik, ja. ja. Het, het, het is een te grote bezuiniging... op een te kwetsbare groep. En wat ik ook nog even... goed onder de aandacht wil brengen... is dat we, we hebben het niet alleen over binnen de jeugdwet... over de, de, uh, de kinderen die zeg maar, binnen de jeugd... GGZ-vertoeven, dat is ook het kindje van uh, Claudia... Mm -hmm. maar we hebben het ook over... de verstandelijke gehandicapten... die vallen ook binnen de jeugdwet. Mm. Plus dat we straks, dat hebben ze het over de forensische... Uh, kinder- En dat zijn de kinderen die dan toch al wel richting de criminaliteit gaan... Mm. vanuit de jeugdwet. Dat zit er ook bij in. Dat moet ja. allemaal Het is een heel complex pakket. Ja, en het zijn heel, heel veel complex. verschillende uh, gevallen. Um, Claudia, mag ik je bedanken? En mag ik je heel veel sterkte wensen? Ja, dank je wel. Een hele goede nacht. Bedankt, hè? Goeienacht. Dag, hi. Aan Dag. de telefoon ook Frank. Frank, een hele goede nacht. Hoi. Hallo. Uh, hoi, Jolanda, uh, hè? Nee, Miranda. Maar als jij maar Jolanda wil noemen, dan mag het wel eventjes. Oké, okay. mm -hmm. sorry. Nee, zei meneer, niet erg, Frank. Ik, uh, ik zei het net tegen de regisseur. Mm -hmm. Ik lees vorige week en die mevrouw, dat verbaast me een beetje. Of ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Daarom haast ik me om te bellen. Ja? Uh, in mijn familie zit ook een moeizaam, moeizame persoon, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben daar best in geïnteresseerd allemaal. Nou lees ik, hier in Eindhoven, ik lees vorige week teletekst, en ja? ik zie, s'avonds, in Nieuwsuur, staatssecretaris van Rijn met het volgende nieuws. Ja? Op de jeugdpsychiatrie mag niet bezuigd worden in de toekomst, daar is hij met zijn collega's, zijn daar overeengekomen, zijn daar overeengekomen... En een dus de jeugdpsychiatrie en een speciale commissie zal daarop toezien. Oh, Dat heeft hij zelf verteld vorige dat, week. Dat, dat, en dat kan iedereen natrekken. Dat klinkt heel, uh, heel goed. Uh, Angelique, uh, ja. we weet je waar Frank het over heeft? Ja, ja, ja dat is de transitieer, die autoriteit. Ja, Dat is uh, heel interessant, want het is namelijk de, ja. de tussen zijn eigen vlees. Leg dat het, eens uit. Nou ja, goed. Zij, uh, zij hebben zelf de, uh, de, de transitie jeugdzorg eigenlijk in het leven geroepen. En uh, zij zullen dus ook dat gaan monitoren. Ja, en dat, dat kan natuurlijk niet. Het moet een onafhankelijk orgaan zijn. Mm -hmm. die ook inderdaad gaan kijken. van nou gaat dit gebeuren? Kijk, feit het blijft. Er wordt bezuinigd op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat is het. We gaan ons zorgen. We gaan, uh, ze noemen dat demedicaliseren. En dat bedoelen ze daarmee dat ze dus eigenlijk zo min mogelijk diagnoses willen afgeven. Uh, op de jeugdpsychiatrie. Uh, dus ja, ze kunnen het natuurlijk gewoon blijven zeggen. Maar het is niet zo. Er wordt heel fors bezuinigd op de kinderen- en jeugdpsychiatrie. Mm -hmm. uh, is, dit, is dit duidelijk, Frank? Wat, wat, uh, uh, wat... Nou ja, goed. Ik zeg alleen wat gelezen heb. Ja. Nee, nee, dat is heel goed. Ja, dat is heel goed ja, dat ja. hij dat zegt. Ja. Nee, nee, ik denk dat het ook goed is om het van alle kanten te belichten... en, en, en goed te bespreken. En uh, volgens mij heeft Angelique uh, je punten uh, uh, helder toegelicht. Dank je wel, Frank. Oké. Okay. Dag, goeienacht. Dag. Alle vormen van jeugdzorg worden uh, op één berg gegooid. Dus ook de GGZ-zorg. En dat kan dus gevolgen hebben voor uh, jeugd. Heeft u wel eens te maken gehad met jeugdzorg? Wat vindt u van deze overheveling van jeugdzorg... van het Rijk naar de gemeente? Praat mee, uh, dat kan via het gratis Radio 1-telefoon... nummer 0800-1121. We hebben al een moeder aan de lijn gehad, een vader, uh, een oma... een, een geïnteresseerd uh, familielid. En ik heb natuurlijk Angelique Bergsma aan de lijn. Uh, zij is gespecialiseerd in de jeugdwet richting jeugd-GGZ... Uh, betrokken bij Balans, dat is een uh, uh, landelijke uh, uh, belangenvereniging van, uh, van ouders. En ze is tevens uh, moeder van twee kinderen die allebei een specialistische uh, zorgvraag hebben. Als ik dat zo uh, voorlees op mijn papiertje, uh, Angelique, dan denk ja. ik dat je uh, uh, een flinke portie hebt. Ja. En is niet alleen hoor, het zijn er echt wel. Uh, dit, dit, dit, uh, dit geldt voor eigenlijk uh, alle ouders in Nederland met kinderen met autisme, en... onder andere autisme, ja. Uh, neem mij eens mee naar een, naar een dag in jullie gezin. Hoe, hoe ziet die eruit en waar komen de, de, de momenten voor... waarin jouw kinderen speciale zorg uh, nodig hebben of gebruiken? Nou, um, dan zou ik het eigenlijk willen beperken bij mijn oudste, omdat het namelijk het meest duidelijke is. Mm -hmm. um, uh, hij, hij, hij moet wennen zeg maar bij een, een, een, een nieuwe school. Hè? Dat, is, uh, dat gaan wij dus ook wennen. We hadden afgesproken uh, binnen de dagbehandelcentrum... Waar daarbinnen ook het onderwijs wordt gegeven. Dat we dat twee ochtenden per week zouden gaan doen. Ja, wat voor mijn duidelijkheid eventjes, Angelique. Uh, ja. Er is leerplicht ook gewoon voor, voor kinderen die uh, in, in min of ja. meerdere mate te, te kampen hebben met autisme. Die... Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dat klopt. Uh, is absoluut. En uh, kijk, wat, wat mevrouw Claudia hiervoor aangaf mm -hmm. over die prikkelverwerking. Uh, dat is bij ons zoontje ook aanwezig. Er is maar... Heel weinig nodig om hem al um, zo overprikkeld te laten zijn, dat hij dat in, in vanuit zijn angst, hè, want die prikkels, dat kan hij allemaal niet meer verwerken, dat, dat uitzicht in agressie. Ja. Dus zie je zo iemand in agressie, dan weet je eigenlijk al van, oh jee, het is niet goed gegaan. Uh, ergens ligt er gewoon zo'n mate van overbelasting. Maar die agressie die keert zich tegen degene waar hij zich het veiligst bij voelt. En dat zijn vaak ja. de ouders. En ja. daar. Durven ze zich te laten zien. Nou, wij zijn, uh, ik ben ondanks met hem deze wennen op dat nieuwe dagbehandelcentrum. En um, ja, dat ging eigenlijk zo, zo ontzettend moeizaam. Dat hij uit angst um, bijt hij mij zo ontzettend hard. Um, ja, dat is heel schrijnend. Want het is heel zwaar voor ouders waar dat bij gebeurt. Maar nee. we weten dan weer van, oké, okay, dit is dus geen goede zet geweest om kennis te laten maken met een lege klas. Met het gevolg dat wij uh, met het wennen terug moeten van uh, ja, eigenlijk wat een ander kind gewoon gelijk al vijf dagen per week naar de nieuwe school kan. Ja. Gaan wij wennen anderhalf uur per week. Ja, ja en dan opbouwen. Dus en dan heel, heel langzaam opbouwen. Ja. Ja. En we zijn blij dat het vanuit de jeugd zet dat, dat kan. En ik weet niet hoe dit voor, uh, na de transitie moet gaan gebeuren, hoe dit. ...bekostigd moet gaan, moet gaan worden voor al die kinderen binnen de gemeente. Maar, uh, uh, maar leg mij eens uit, want je geeft aan dat je niet weet hoe dat straks bekostigd gaat worden. Maar het, het idee is toch van onze minister dat de gemeenten beter die zorg op maat zullen kunnen leveren... ...omdat ze eigenlijk uh, dichter op de groep zitten. Uh, uh, waarom denkt u dat het dan een, een probleem gaat worden straks? Nou, wat, wat, wat ik zie, wat, wat ik echt voorzie dat er gaat gebeuren is dat... ...kinderen zoals mijn oudste... Hè, ...die dus niet laten zien dat er aan de buiten... Hè, ...dus bij de buitenwacht laten ze niet zien... ...dat er een probleem zit... ...want ze gaan gewenst gedrag vertonen... Ja. ...dat die kinderen... ...omdat ze niet worden opgemerkt... ...in een uh, specialistische voorportaal... Hè, dus uh, dat, je, ...dat ze daar worden geselecteerd... ...van nou jij gaat naar de eerste lijn... ...nou nee, jij mag gelijk naar de tweede lijn... Uh, ...psychologie of psychiatrie... Uh, ...ik vrees dat daar een heleboel kinderen in blijven hangen en hun gezinnen die dus in hun eigen kracht worden gezet ja. door een gezinscoach en een gezinsregisseur, maar dat er werkelijk uh, het over het hoofd wordt gezien dat het een ontwikkelingsprobleem is bij het kind in plaats van een opvoedkwestie. Mm -hmm. Want ze zien het eigenlijk allemaal de wethouders, raadsleden, een heleboel daarvan zien het als een opvoedkwestie. Mm. Ja, ja en dat is de kennis. Maar jouw zoon, Angelique, die heeft al een dossier. Uh, ja, ja. Dat, dus uh, je zou kunnen zeggen dat het straks wel duidelijk is... wat voor, wat voor zorg hij nodig zal hebben. Maar, maar toch ja. twijfel je daar aan? Ja, ja, want uh, ja, ja, ja, want kijk... gemeenten die gaan nu, zeg maar, uh, hun zorginkoopbeleid bepalen. Dus zij gaan nu kijken van nou, wie kunnen wij het goedkoopst... met het beste garanties, hè, toch wel, wie kunnen wij nou gaan inschakelen? Ja. Maar als het, uh, de zorgvraag van mijn zoontje niet aansluit bij uh, de inkoop van wat mijn gemeente doet... Mm -hmm. dan zal daar weer een hele nieuwe zorgvraag moeten, voor moeten komen. Kijk, stel dat, dat het niet aansluit, dan kan de gemeente zeggen van... ja, maar wij hebben niet die zorg ingekocht. Nou staat er wel weer in de jeugdwet dat de gemeente altijd die zorg moet leveren... maar dat is niet gezegd dat wij dat dan ook krijgen... Ja. Ja. Want als het niet in, um, ja ze noemen dat een gemeentelijke verordening, uh, als het niet in die zorg in Defter is, ja dan zul je het ergens anders moeten halen. Ja. Maar wij weten niet hoe het geregeld is, want dat schrijft de beleidsnota niet voor. Dus wij ouders, wij pasten echt volgestrekt in het duister. En de ene gemeente zal het misschien al heel wel duidelijk hebben, maar de andere gemeente die heeft nog bijvoorbeeld helemaal niets op papier staan erover. Uh, Angelique, is er enig, uh, uh, het duurt natuurlijk nog eventjes, 1 januari... is het duidelijk uh, wanneer er meer uh, informatie zal zijn? Ik kan me voorstellen dat er heel veel ouders met deze vragen uh, kampen. En dat die ook ja. wel, die, die worden toch ook geadresseerd aan onze minister. Dus er moet ja. toch wel in de loop van de tijd wat meer informatie komen? Nou, dat had er eigenlijk al lang moeten zijn. Hmm. Want ik zeg van, nou, we hebben nog wel even tijd... maar dat is natuurlijk niet zo, want we hebben nog maar tien maanden... Daar zitten ook nog de verkiezingen tussendoor. Ja, dat is waar. Dus de gemeenten hebben het gewoon heel zwaar. En laat ik wel vooropstellen dat, um, dat wij ouders allemaal vanuit gaan... dat de gemeenten hun stinkende best doen om dit allemaal zo goed mogelijk... want een gemeente wil natuurlijk niet uh, de problematiek straks terugkrijgen... Dat ze, de, uh, dat ze echte problemen over hun hoofd zien... Ja. en dat het dan weer als een boemerang bij ze terugkomen... want dat maakt het voor de gemeente gewoon duurder. Ja. De tijd is heel, heel, heel beperkt. Er is geen, inderdaad geen informatie voorhanden. Als moeder heb ik al best wel vaak richting uh, uh, onze staatssecretaris van Rijn gevraagd... joh, wij hebben die informatie nodig. Maar op gemeentelijk niveau, uh, er, is, er is niets. Wij, wij, wij moeten zelf de jeugdwet lezen en dan uh, zelf maar de uh, medeouders... Ja, gaan voorlichten. En balans, hè, de, de vereniging waar ik dan vrijwilligerswerk voor doe. Ja, de belangenvereniging van anders. Ja, ja. ja die, die... Maar ja, kijk, dat is, maar niet, dat is niet een hele grote achterban. Je beslaat daar niet iedereen mee. Dus nee, dat is, het is eigenlijk heel erg belabberd. Ja, ja ik begrijp het. Ehm... Um... Er zijn tegenwoordig veel kinderen uh, met autisme oh, of ADHD. Um, dan ga ik iets zeggen wat misschien heel kort op de bocht is, hoor. Ja, ja. Uh, ik heb de indruk dat het, dat het meer is dan. Uh, uh, wat jaren geleden, dat ik het vaker hoor van, van, ja. van mensen en van ouders. Misschien dat, er, ja, ja, dat, de, dat de diagnoses uh, scherper gesteld worden. Minister Schippers wil die overdiagnosticering, zoals ze dat noemt, uh, tegengaan. Um, nou vraag ik me af, overdiagnosticering? Het woord zegt het al, um, ja. gebeurt dat vaak? Herkent u dat probleem? Heeft de minister hier een punt of vindt u het een beetje uh, betuttelend? Want het, die toon heeft het natuurlijk ook een beetje... Ja, nou, ik vind dat eigenlijk heel moeilijk. Want, uh, kijk, wat wij wel weten is natuurlijk dat we in een, uh, in een land leven... dat de kinderpsychiatrie gewoon, de innovatie daarvan is natuurlijk heel goed. Het heeft een gigantische vlucht genomen. En uh, wij lopen daarin ook best wel goed vooruit. Dus er is veel meer kennis. We herkennen het eerder. Uh, anderzijds is het onderwijs, daar wordt natuurlijk best wel veel eisen aan kinderen al gesteld. Mm -hmm. Op je zeer jonge leeftijd al. Um, loop je daarmee niet in de pas... Um, uh, ja... wat krijg je dan? Dan val je op. Dus ik, ik, ik weet niet... of dit nou... Um... kijk, enerzijds wordt het sneller herkend... Yeah. Dat dan de dat problematiek is. Ik ben er eigenlijk heel erg blij mee... dat er dan al eigenlijk heel vroeg... al hulp wordt ingeschakeld. Als de, wij kunnen er niets aan doen dat daar... Een, een diagnose dan voor nodig is... om hulp te kunnen krijgen. Dus er ligt... Er ligt een, een probleem ergens binnen een systeem... die destijds al is gecreëerd, zo is hoe ik het nakijk. Ja. Maar dat probleem wat binnen het systeem is gecreëerd... dat wordt bij de kinderen weer neergelegd. Eh, dus maar er... wordt dat probleem niet deels ondervangen... door het feit dat de zorg nu bij gemeenten komt te liggen? En uh, dat als het goed is instanties straks ook... sneller en beter met elkaar kunnen samenwerken... waardoor een diagnose ja. niet telkens opnieuw hoeft gesteld te worden? Ja, op zich zou dat natuurlijk best wel goed werken. En daar twijfel ik ook voor geen moment aan. Uh, mijn zorg is alleen, als ik nou kijk naar mijn eigen gemeente... Degene die dus, zeg maar, uh, in het voorportaal zitten... daar zit geen jeugd GGZ-vertegenwoordiging in. Oh, dus inderdaad. dan moeten we even goed... Ja, dat is heel belangrijk. Dat kijk, We hebben het over een jeugd problematiek De jeugd GGZ, uh, daar hebben ze het over... Ja, we zitten te snel met de diagnoses. We, we plakken het te snel op. Anderzijds denk ik, ja, maar als je niet in het voorportaal uh, een schifting gaat doen... dan neem jij dus ook de mensen, de kinderen mee... die dus werkelijk met problematiek kampen... Die, die worden over het hoofd ook gezien. Die worden helemaal in die bezuiniging meegenomen. Mm -hmm. En dan zet je dus geen specialist in het, uh, in het voortraject op. Nee. Ja, dat kan niet. En nee. dan blijven ze wel zeggen, ja, maar de huisarts en de medisch specialist... die blijven degene die de doorverwijzingen gaan doen. Maar als ik kijk hier in Deventer... Dan, zijn die, dan wordt die doorverwijzing naar een, een, een team gedaan, eh, de generalisten zijn dat zeg maar, zoals ze dat noemen. Maar dat, dat is iemand van bureau jeugdzorg, dat is iemand van een stichting mee, dat is iemand van het uh, AMK, dat is van het mm -hmm. uh, melding uh, kindermishandeling. En dat is iemand van de GGD-arts. Maar daar zit geen jeugdspecialistische arts bij. En daar, daar maak ik mij toch wel zorgen over. Ja. Nou, zo'n zo uh, zo specialist heb ik volgens mij aan de lijn. Een hele goede nacht, Joop. Ja, ik zeg met Joop de Pas, psycholoog Joop uit Den Haag, kinderpsycholoog. Aha, kijk, een, een, een deskundige. Ja. Joop, wil je je licht eens laten schijnen over de problematiek waar we dit uur over spreken? Ja, er lopen allerlei problematieken door elkaar heen. Hè? Ik ben, uh, toen ik begon te werken aan het halverwege de 70e jaren. Toen was er een hele goede jeugdpsychiatrie bij de gemeente. De afdelingen werkten ontzettend goed, die zaten voor een gedeelte op scholen... en die zaten, hadden voor een gedeelte hadden de RIAG-functies, zeg maar. Je kon de kinderen dus heel makkelijk meenemen van school naar de RIAG. Ja. Dat is later, bij de RIAG-vorming is, is dat allemaal veranderd. Dat is allemaal gecentraliseerd. En zeg maar di, dit, dit soort werk, het jeugdpsychiatriewerk, dat is eigenlijk naar jeugdzorg gegaan die daar, die daar eigenlijk de, de bemanning niet voor hadden. En de, de, de schoolbegeleidenddienst al helemaal niet. De scholen hielden gewoon heel weinig over. En, uh, bedoelt, en, en, en wat, wat, nu, wat nu gebeurt is dat het gaat weer terug naar de gemeente. Die, de gemeente doen net alsof ze dit allemaal al weten. Maar al die mensen die ze voor in dienst hebben gehad... zijn al lang verdwenen lang met pensioen. Of, ja, want dat is wel uh, even geleden, ja. Dus die kennis is gewoon compleet verdwenen. Dat moet, hm. dat moet gewoon opnieuw beginnen. En de, ik hou me hard vast omdat inderdaad... Wat je ziet is dat, is dat ook de, de, de gemeente straks gaat bepalen... wie er geholpen wordt en wie niet. En die gaan, gaan, gaan, gaan waarschijnlijk laten, gaan ze gewoon aanbestedingen doen... zoals ze ook bij de zorg voor bejaarden doen. Ja. En de goedkoopste die krijgt het. En nou, je kunt, je kunt naar, de, naar de kwaliteit verder fluiten. Ja, ja, ja, maar dit zijn wel aannames. Ik, ik snap de, de, de zorg en de, de angst. Maar hoe, hoe reëel zijn die aannames? Ik bedoel, dit weet onze minister toch ook en onze staatssecretaris? Nou ja, de, de, de staatssecretaris die, die, die sluit zich voor een aantal dingen af. Want hij heeft, heeft eigenlijk maar één ding. En dat is het moet goedkoper. Het gaat naar de gemeente. Maar de gemeente nee. krijgt niet het volledige geld wat er nu voor staat, hè? Nee, nee. Dus ze moeten met veel minder moeten ze toe. Met gevolg dat de gemeentes dat zie je aankomen. Daar, daar Die vereniging van onze van gemeente klaagt er ook al over. Die ziet het ook wel aankomen. Daar, daar hoort gewoon meer geld en meer kennis mee te komen. En dat gebeurt niet. Waardoor de gemeenten straks uh, nou, ook meer, uh, meer, meer gemeentebelastingen gaan heffen... Om daar, uh, om, om, daar, om daar toch een beetje een mouw te kunnen passen. Ja. En die mouw die zal niet goed zijn. Het gekke is dat heel veel collega's van mij... die komen nooit bij nooit mensen thuis. Ik ben een van de weinige psychologen, ik denk in Nederland... die bij mensen thuis komt, waardoor je... En de, en, de, en, de, en de problemen stelt, door, door je ziet, je ziet gewoon alles. Maar ook allerlei oplossingen zie je veel sneller. Ja. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld. Ik word, word er wel eens gevraagd voor, voor, voor een nieuwe diagnostiek. Dan zie je dat ook dat autisme, dat is vanavond aan de orde geweest. Ja. Dat, dat, dat autisme, dat is, dat is enorm gecommercialiseerd. Een Centrum voor Autisme is enorm ge gegroeid. Uh, er zijn allerlei mensen die zich erop bewegen. Terwijl aanvankelijk de, de echte autist, dat is naar mijn gevoel de kannerautist. autist Dat is dan de autist met een IQ aan la nogal laag. En de Asperger-autist, mm -hmm. dat is een hoger. Die hebben dan wel autistische trekken, maar het is in wezen iets wat naar mijn gevoel heel weinig voorkomt. Tegenwoordig wordt, wordt, wordt een man die, uh, de volwassen man, die voldoende heeft aan, uh, aan, aan, aan, aan één vriend, zijn hengel en zijn hond. Ja. Zeg maar zo'n type, zo'n introvert-type, dat wordt vandaag gewoon autistisch genoemd. Dus er zijn hele, hele ja. scholen die daarop die daar mikken... en die hele autistenklassen hebben... En die, dan, uh, en die dan aan het eind zeggen... nou, we hebben goed gewerkt. Drie kwart is van, uh, is van autisme genezen. Maar nou, Joop, is dat is toch geen... het hele idee uh, hierachter... dat, dat, dat, dat juist die, die toename van ADHD en, en autisme... dat dat een beetje uh, bijgestuurd gaat worden. En dat we inderdaad weer gaan kijken van... Wat, w en, en, en, en, nou, ik, ik heb geen idee of, dat, of ik het zo mag noemen... maar een, een, een meer secure diagnose gaan stellen... En dat daar ja, dus ja, een heleboel bezuinigd gaat worden? Kijk, je moet gewoon heel, heel goed kijken. Vaak worden naar de diagnostiek worden alleen maar lijsten ingevuld. Leraren geven informatie. Maar er, maar er komt, komt nooit iemand thuis kijken wat, wat, wat dat is. Waardoor je enorm veel mist met de diagnostiek. Ja. Ja, ja, denk ik mee. Begrijp, ja. ja, dat, dat lijkt echt me inderdaad niet... uh, herkenbaar voor je. Ik als, je bedoel, als je daar komt, als je mensen thuis komt, dan zie je, zie je van alles allerlei bijzonderheden. Of, of grote onrust thuis. Een moeder heeft, heeft twee, twee telefoons aan de oren. En uh, heeft voor twee gesprekken probeert jou, jou ook nog koffie in te schenken. Uh, of of uh, uh, dat is vaak, vaak een beetje een gezellige boel, weet je wel. Maar wat anarchistisch. Of je hebt waar je, waar je van de vloer kunt eten. Is vaak <lacht> is dat een deel van het, van het probleem. Uh, dat waar kinderen niks mogen. Ik bedoel, dat is natuurlijk uh, ja, ontstemmen. Zo veranderd, want ze kunnen niet meer spelen op straat. Ze, ze, ze vluchten eigenlijk achter de, achter de computer. Achter Joop, al, ik, al ik moet je interroperen, want uh, wij gaan de laatste 30 seconden van dit uur in. Mag ik je bedanken ja. voor je telefoontje en je bijdrage? Ja, maar ik zie, het, ik, ik zie het somber in. Ik zou je van mijn collega's willen oproepen om toch zoveel mogelijk de tijd goed te benutten en, en bij mensen thuis te komen. Dankjewel, dat is helder, Joop. Angelique, ik wil je bedanken ja. voor je openheid. En ja, uh, we gaan dit uh, heel goed volgen de komende tijd. En wellicht spreken we elkaar binnenkort hier nog een keer over. Hartelijk dank. Heel erg bedankt voor de tijd. En een goede nacht. Ja hoor, dank u wel. Zometeen na drie uur ga ik spreken over gastvrijheid hier in dit is nacht. na het nieuws van drie uur.